Deze Jong met het NOS Journaal. Het Britse Defensie overweegt luchtdoelraketten te plaatsen in het oosten van Londen om tijdens de Olympische Spelen eventuele luchtaanvallen van terroristen af te slaan. Inwoners van een appartementencomplex in Oost-Londen hebben een volder in de bus gekregen waarin staat dat er mogelijk een raketinstallatie op hun dak komt te staan. Het gaat om een complex waar zo'n 700 mensen wonen en waarvan het dak uitzicht biedt op het Olympisch Park. Komende week houden militairen een oefening in het complex. Daarna wordt besloten of de raketinstallatie er ook komt. In Peking stonden tijdens de Olympische Spelen in 2008 ook de luchtdoelraketten in de buurt van de belangrijkste stadions. Duikers hebben in het water bij de Westhavenkade in Vlaardingen een auto gevonden met er een lichaam. Het is onduidelijk hoe en wanneer het voertuig in het water terecht is gekomen. Een schipper meldde gistermiddag dat hij in de haven vermoedelijk iets geraakt had op de bodem van de vaargul. De hulpdiensten in Vlaardingen begonnen er op een zoekactie waarna de auto en het lijk werden gevonden. De politie gaat vandaag op zoek naar de eigenaar van de auto. De recessie in Groot-Brittannië is voorbij gegaan aan de allerrijksten. Die zijn nu bijna 5% rijker dan vorig jaar, blijkt uit een overzicht van de krant The Sunday Times... De duizend rijkste Britten hebben nu bij elkaar ruim 500 miljard euro. Een record. Op de lijst van de Sunday Times staan 77 miljardairs en dat is ook een record. De rijkste Brit is de Indiaanse staalmagnaat Mittal. Hij verloor in een jaar tijd meer dan een kwart van zijn vermogen... maar is toch nog altijd goed voor meer dan 15 miljard euro. Schrijfster van Harry Potter, J.K. Rowling, zag haar vermogen stijgen tot 690 miljoen euro... waarmee ze op de 148ste plaats staat van de lijst van rijkste Britten. Het weer bewolkt en vooral in het westen wat regen met een stevige noordoostenwind. Minimaal rond 8 graden. Overdag bewolkt met buien en een afnemende wind. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS. Enorme... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. I see.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 van antwoord ook op tv. C F tekst tv op kanaal 45. 45. C F dus Ik Weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.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 Essa carta me liga, mas tá de balada. Quero ver de com você. A madrugada, dançar, rolar. Madrugada dançar, rolar que hoje vai rolar o tch tch tch tch tch tch tch tch 9.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 Friday night, between 3 and 5, the biggest hit in Europe, not trustable, but well as In the Euro Breakdown of CFL, the countdown of the continent. And then we hit bang